Het weer bewolkt en vooral in het westen en zuiden af en toe regen. In het oosten plaatselijk dichte mist. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droogt, blijft bewolkt en het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS-journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg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 33e minuut. Zandvoort begon al onder druk te varen En dat komt er ook uit. Uh, Aalsmeer komt helemaal vrij voor. Doel komt uh, 0-1. Uh, Zandvoort moet zich uh, gaan herpakken. Want dat is een duidelijke terugval op dit moment. Zo duidelijk komen bij je terug. De tweede uur van Zandvoort op zaterdag met Tapvares. Yeah. Deze regenachtige zaterdagmiddag. Qua weer gaan we lekker snel vergeten, maar lekker binnen blijven luisteren naar de radio. Jorden hoedanits. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en de tegenstander heeft het gedaan, hè Joop? Nee, want we staan 1-1. Je staat aan oh. het kwibbelen. Het was met kwibbelen. En het moment dat jij het kwibbelen bent, maakt uh, ik, hoe heet die, uh, Michael Karel geweldig gebruik van een... Ja, Okay. Een misverstand binnen de verdediging van, uh, van uh, Amstelveen. En uh, omzeilt de keeper en uh, scoort uh, heel gedecideerd. Sanford staat weer op 1-1. Maar wat ik uh, eigenlijk wilde, be mee wilde beginnen. He. Ik ben hier blij mee hoor, laten we eerlijk zijn. Dat de laatste 10 minuten Sanford uh, ja, onder druk kwam te staan. Uh, de eerste 20-25 minuten waren duidelijk voor onze plaatsgenoten. Maar. Uh, Daarna kwam uh, ja, Amstelveen, omdat Zandvoort eigenlijk uh, totaal geen, geen kans creëerde, die kwam net uh, ja, de, de, de, de brutaal kwam het terug en uh, dat, daar kwam dat doelpunt uit. Het was een, een verdedigingsfout eigenlijk, Dat kwam een beetje vrij inlopen en hij hoefde alleen maar zijn hoofd tegen de, de bal op de hoofdhoogte te zetten om uh, Boy de Vet te kunnen passeren. En uh, ja, nog geen drie minuten later ligt hij ligt een andere kant erin en dan hebben we weer een gelijke stand. Op dit moment een, een corner voor uh, Amstelveen. Voor Zandvoort gezien vanaf de linkerkant van het veld. Ik ga hem nog eventjes pakken, uh, want uh, dat zijn natuurlijk altijd, zoals we dat vroeger noemden, doodschop om een hoekje. O, o, o, o. Ja, nou een overtreding daar. Uh, op uh, een van de verdedigers van Zandvoort, Leunen was dat. En uh, Boy de Vette mag de bal neerleggen en rustig gaan uittrappen. Dat gaat hij dan ook natuurlijk doen, maar neemt even de tijd, omdat onze spelers nog uh, kort om het 16 uh, meter gebied staan. En hij dus die bal uh, ver wil spelen, eigenlijk. Dat doet hij niet, hij speelt uh, Stijn stoppelaar aan de linkerkant van het veld aan de verdedigingskant. Dat is een hele slechte bal van Stobbelaar. Die gaat zomaar in één keer over de zijlijn wel hij ruimte en tijd genoeg had om die bal goed te kunnen plaatsen. Maar goed, laten we zeggen dat het het weer is. Want het waait ook nog behoorlijk. Denk En dan die regen erbij. Ja, je, je gezicht je zicht is wat uh, vertroebeld uiteraard. En daar gaat ook bijna de, die, die keeper van, uh, van Amstelveen mist in. Maar uh, door de wind komt die bal weer terug het veld in. En de benen van Nijsselberg gaat die bal over de zijlijn. De bal is een hendweg. Uh, we hebben dus nu gespeeld. Even kijken, we zitten in de 37 e minuut. stand is 1-1. Ja, en... Uh, we hopen dat we nog een paar ingaan, maar dan aan de goede kant. Oké, okay, dankjewel Fres. En straks komen we uiteraard weer bij hem terug. Wat gaan we verder allemaal nog doen in dit uur, Robert-Jan? Nou, uiteraard gaan we om half vier de evenementenagenda bespreken. En rond de klok van kwart voor vier hebben we de filmagenda van Circus Zandvoort. Uh, we hebben verder nog even een vooruitblik op 2 maart, want dan gaan we natuurlijk allemaal stemmen. Uiteraard. Zeker stemmen. Op wie, maakt niet uit. Als u maar stemt. Als u uw stem maar laat gelden. Uh, we hebben verder... Uh, zandvoort op zaterdag gaat live. Gaan we ook nog eventjes uh, bij stilstaan. Dus ik zou zeggen een pen en papier bij de hand. Want dan kunt u die data vast in uw agenda zetten. Want dan kunt u ons live bekijken oh, en horen. Oh, ja, ja. Oh, spannend. Het, het wordt heel spannend. Uh, dat allemaal uh, dit uur. En uh, nog natuurlijk het laatste uur nog veel internationaal sportnieuws. En uiteraard heel veel uh, lekkere muziek. Ook dit komende uur bij Zandvoort op zaterdag. En mocht jij nog een verzoekplaat hebben. Laat het even weten op 023-57-319-69. 023 57 319 69. 023 31969 Eén voorwaarde wel. Je moet wel even de enquête uit het luisteronderzoek van CFM invullen. Kan op de website van CFM www.zfmsandvoorts.nl www.zfmsandvoorts.nl En vul het luisteronderzoek in en dan mag jij een verzoekplaat bij ons aanvragen. Is hier de Seal Billy Ocean. ...van Max Aardewerk op Nijtselberg. Komt op snelheid en werd heel mooi en fraai. De 2-1 te scoren, Stamford Leidt... ...met nog vier minuten te gaan in de eerste helft met 2-1. Zandvoort op zaterdag Bax was dat uh, Making your mind up Fort slot van de eerste helft Gaan we snel over naar uh, Joop van Eersen. En het gaat goed hè, met de heren van Eens, Ja, voorlopig wel ja We, we spelen nu in de 45e minuut En zonder uh, dat is zojuist weer een hele mooie kans Het is dat Billy Viss net even er niet bij kon komen onze die zomaar achtergelegen en dat is zomaar 3-1 geweest. Maar goed, daar kon ik net niet bij houden. En tussen het is geen doel. Tussen het zijn nog steeds 2-1. En Zandvoort mag die bal gaan uitschieten. Tenminste, Bordenfit mag dat gaan doen. Vanaf zijn 5 meter lijn. Omdat hij over de achtlijn is gegaan. Dan wordt tergen langs wordt die bal natuurlijk gehaald. Want Zandvoort wil zonder verdere kleerscheuren die rust natuurlijk gaan halen. Om daarna lekker eventjes op te warmen. Een kop thee erbij. Misschien wel twee. En dan weer vis en vrolijk aan die twee helft beginnen in het verschrikkelijke weer. Want het regent nog steeds en het waait nog steeds. Boy de Vindt, heel ver. Daar kan net Michael Keil niet bij komen, maar wel een verdediger van uh, Amstelveen. Nu weer, Amstelveen in aanval. de van het is Billy Visser daar die de bal af kan pakken. En wat doet hij ermee? Die probeert daar uh, naar zijn berg te brengen. Dat lukt niet. Oh, daar gaat de berg onderuit. Ja, de schijf slaat er toe. Het was niet echt helemaal correct, maar ook echt, uh, echt, echt gemeen of zo. Echt een overtreding was het ook net niet. Verre bal naar de Vets, die kan hij heel makkelijk oppakken natuurlijk en hij gaat uitschieten richting Nigel Berg dat die, ja, die bal stuitte het ver weg en Berg hield daar geen rekening mee want die stuitte er over zijn man heen waardoor hij die, die aan dekte en als hij eventjes geanticipeerd had dan was hij helemaal vrij geweest want er stond verder geen verdediger meer bij hem in de buurt en die bal die schoot wel lekker door Ondertussen spel alweer we terug bij de helft van Zandvoort. En Amsterdam gaat proberen iets te gaan doen. Dan gaat uh, Zit Michael Kyle zich. Dat toch keihard werkt hoor. Die zet zich weer voor de bal en weet die bal te, te stuiten. Waardoor die niet, niet in één keer naar voren kan komen. Dan gaat bas Limmels in de fout. Dan gaat Baslims in de fout. En dat is. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja. En dat is meteen het eindje van deze scheidsrechter. Die het absoluut niet moeilijk heeft. Twee gele kaarten. Maar dat schelde net heel weinig. Of die 2-2 had um, Alleen uh, omdat de uh, onderuit eruit gooit. Ja, dat is logisch met dit veld. Het, het ziet er ook niet uit. Dit min, ik loop er nu midden op dit moment loop nu middenop. op. zijn allemaal geweest, natuurlijk. En ja, en, en dat soort dingen. Dus het is, uh, ja, een beetje een. een, een, een Rotzoutje, laat ik het zo zeggen. Goed, Sam verleidt naar rust met uh, 2-1. En uh, ik maak me sterk dat je nog niet de laatste doelpunten zullen zijn. Oké, okay, ja, nou, we komen voor de tweede helft bij je terug. We krijgen het een benauwd van, Joop. Dat soort spannende dingen. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> het is met rust dus. Ach, en als ze het zo halen, is het ook goed 2-1, toch? Nou, zo is het ook. Ga lekker genieten van een lekker kopje thee zal ik zeker doen. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Hoi. Hoi, de provinciale statenverkiezingen komen eraan. En dinsdag 2 maart. 2 maart, ja. 2 maart. Nou, Zeeland is vertegenwoordigd met deze plaat van Bluff En aan de kust. Heel goed. De Zoute Zee slaat een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trint stil de warme lucht.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 Waar ieder onbewust in het tuin wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verplaatst. Maar er is niets aan de hand. Vissingen, adem, zwaar.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 I'm the good. Ja, mijn collega Albert Jan Vos zei het al een paar keer in dit programma Sanford op zaterdag. Aankomende dinsdag 2 maart gewoon gaan stemmen. Het maakt niet uit waarop je stemt. Als je maar gaat stemmen. Anders krijg je die cartoon van Hans van Pelt weer in beeld. Dan zit iedereen maar te wachten in het stemlokaal van waarin staan we iedereen? Komt er nog iemand? iedereen? Zo geweldig cartoon trouwens. Zullen we voorspelling doen wat de opkomst zal zijn? 25 procent? Nee. Meer? Gemiddeld zitten tussen de 40 en de 50 procent. Oh, dat vind ik nog hoog. Dus dankzij onze oproepen, ik hou het op uh, 60% in Zand. Nou, in ieder geval om de mensen in de Zee te brengen. ik hou op 60%. Draai door de Zeeuw van Bluff en hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Daarachteraan achteraan trouwens uh, Doorandwen en Skin Trade. Ja, en uh, terwijl u naar die muziek dan kreeg ik steeds telefoontjes met de diverse verzoekjes. Dus jongen, jongen, het ding staat niet stil. Dus de, wat dat betreft gaat de enquête gaat, uh, hartstikke goed lopen. En dan heeft ze mooi veel informatie om een goed rapport uit te gaan brengen. Nou, nog even terug naar vorige week, want woensdagochtend even voor half tien kreeg de politie een melding binnen dat er een koperdief zou zijn overlopen aan de Vovageplein. Een bewoner had even daarvoor gestommel gehoord boven zijn woning. Toen hij pooshochten ging nemen, trof hij een persoon aan op het dak die de koperen bliksemafleiders aan het losknippen was. Toen de verdachte betrapt werd op zijn diefstal, sloeg hij direct sloeg hij direct op de vlucht. Een team van politiemensen startte direct een onderzoek in de omgeving... maar de verdachte is niet meer aangetroffen. Mensen die gezi iets gezien hebben van de diefstal... of die de man hebben zien rennen... worden verzocht zich te melden bij de politie in Zandvoort... via telefoonnummer 0900 8844. Ja, en ik ken heel veel mensen in Zandvoort die gek zijn op koper. Hoe zou dat nou komen? Ja. Een doordenkertje. Dat is een mooi bruggetje. Uh, Oké. Okay. Okay. goed. Carly weer... Simon is hier. En Jos Weer, weer... aangevraagd? Ja, weer een verzoekje. En weer iemand die uh, een, zo vriendelijk is geweest. om uh, de luisteronderzoek in te vullen. Oké, okay. Carly Simon. Jos Die draaien we voor hem of haar. En weer een enquête ingevuld op www.zfmsonfoort.nl www.zfmsonfoort.nl En dan vind je vanzelf waar de enquête in kan vullen. Voor Zandvoort en de regio. Het is precies half vier. Hoog tijd voor de evenementenagenda met Albert-Jan Vos. Ja luisteraars, het is weer tijd voor de evenementenagenda. Pak pen en papier er maar vast even bij. En we gaan gelijk los. Want vanavond is in Café Oomstee uh, de tweede ronde van het karaoke en talentenjacht uh, spektakel. Vanavond dus karaoke of zingen met orkestband, stand-up of instrumentaal bespelen. Bijna alles kan. Voor informatie kijk op www. Ik denk dat de deelnemerslijst inmiddels zal vol zijn geschreven. En, maar je bent natuurlijk van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Een hele avond lekker karaoke en talenten live vanuit Café Oomstee. En het evenement begint vanavond om 9 uur. Gaan we door naar ook vanavond Rich and Famous. Een disco en dance classic dansfeest. En dat, uh, daarvoor moet u naar Rich aan Zee. Dat begint om half negen en duurt tot half twee. Disco en dance classics dansfeest Riesch aan Zee. Half negen tot half twee. Dan gaan we naar morgen. Hot and Spicy. Uh, u bent van harte welkom in het Wapen van Zandvoort vanaf vier uur. Verrassingen. Dit zal wel lekkere hapjes zijn. Met lekkere pittige hapjes. Dus uh, u bent van, als, als u daar van liefhebber van bent. Bent u van harte welkom in het Wapen van Zandvoort morgen. En niet te vergeten morgen de Postzegelbeurs. Ja, hij is er weer. De Postzegelbeurs in de grote zaal van het huis uh, in de kost verloren. En dan bent u welkom vanaf 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. Dus morgen de Postzegelbeurs. Oké, okay, voldoende te doen dus. En vanavond naar Ries AC voor een disco- en danceclassicavond. Ja, nou, deze volgende plaat die wordt daar vast en zeker ook gedraaid. Hij past gewoon helemaal in het stijltje. Ze gaan hem lekker draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is C.C. Penniston en finally... Deze plaat van C.C. Pernsten En finally krijgen we er meteen helemaal zin in Gewoon dat feest in Ries -Zee vanavond Het plaatje was trouwens afkomstig Uit volgens mij grensje 1980, ja, klopt. jaren 90 1990, laten we het daarop houden doen we. En dan uh, ja, komen we weer terug uh, op de uh, verzoekjes. Dus wat dat betreft uh, krijgen ze onze Ancatrice. Heet dat zoiets? Mm -hmm. Ancatrice. Ja, zoiets. Die zal het druk krijgen. Want we hebben wederom een verzoekje. En uh, daarvoor gaan we, uh, ja, kunnen we in Zandvoort blijven. Want je ziet ze regelmatig met z'n tweetjes lopen. Vandaar dit nummer. André van Duin met Samen een Straatje Om. Voor de Meister.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 Snel over naar Joop van Es. Joop. De bal komt voor de voeten van Michael Keil. Het gaat een beetje draaien, draaien, draaien. Haat in één keer uit. Zandvoort leidt met 3-1 en we spelen in de 54ste me mm -hmm. everything zou een camera in de studio moeten hebben. Dan zie je dat Albert-Jan helemaal opvrouwelijk bij deze plaats. Dan heb je die, die op weer met Carol Emeralds. Ja, ja, hij ontkomt er gewoon niet aan. Ze, Wekelijks zijn Ze <lacht> krijgt vanzelf eens <instead> problemen. probleem. <lacht> de stak. We gaan weer snel over naar uh, Joop van Iets minder paraplu nodig, maar toch regent het nog steeds, hè Joop? Nee, het is op dit moment droog oh. uh, bij het voetbalveld. Okay. Ik zit lekker binnen, want ik was helemaal tot op het bot verkleumd, zoals men zo mooi kan zeggen, van die eerste helft. En dus ik, ik heb een plaatje gemaakt. Dus ik, ik kan nou nog lekker van binnen uit de vet gaan volgen. En ik zie een zandvoort dat op dit moment uh, het, uh, een mag probeert te verdedigen. En dat lukt dan ook al aardig. Er gaat een schot komen. Nou, nee, no, ja, daar hebben we de 500 van. Dan kunnen we hebben. En dan wordt de vet geen zweetdruppeltje op zijn voorhoofd. Die bal die draait helemaal weg van het zandvoortse doel. En gaat over de achter, zelfs over het hek. En er staat gelukkig een, een supporter die de bal even gaat halen voor de vet. ...gaat dus heel even duren voordat... ...oh, er komt alweer een nieuwe bal het veld in... ...dat hoeft waarschijnlijk niet... ...nee, want de vet heeft de bal... ...dus die gaat weer lekker terug... ...en de vet die gaat die bal klaarleggen om vanaf de mijn ...het veld in te gaan schieten... ...Zandvoort uh, heeft niet gewisseld in de rust... Uh, ...Pieter Keur die laat nu wel Jurje Mansper warm lopen... Dat is uh, vrij logisch eigenlijk. De jongen moet ervaring op doen. is een erg goede voetballer vind ik zelf. Maar goed, hij is nog erg jong. En hij, uh, elke minuut die hij mee kan doen in zo'n eerste elftal is alleen maar meegenomen voor hem. En Sandvoort staat nu dus nu met 3-1 voor. En dat is toch echt wel uh, een mooie gelegenheid om deze jongeman in te gaan zitten. Ondertussen is Max Aardwerk tegen de grond aangewerkt. En Sandvoort mag een vrijst opnemen ongeveer op de middellijn. Dat gaat, Boslemens gaat dat doen. Dus uh, Zandvoort, behalve uh, Ronald Kalas staat op, dit, op de helft van uh, Amstelveen. Dan gaat die hoge bal komen. En daar kan uh, Nijtsenberg nooit van zijn levensdagen bij komen. Wordt wel doorgekopt en Stijn zelfs Tobelaar, die kan daar niet bij komen. En uh, Amstelveen, die kan uitverdedigen. En dat is een beetje stordig, want uh, er was een stiftballetje bedoeld, maar die gaat over de zijlijn. <coughs> Sorry. En Billy Visser mag die bal gaan ingooien, dat doet hij ook heel slordig, want hij gooit het in de voeten van een Amstelveen-speler. Die kan nu wat tempo gaan maken, maar spelen de bal terug, haal dus de snelheid uit de aanval. En dat is alleen maar goed voor Zandvoort, want dan kunnen de Zandvoortse verdedigers weer hun posities in gaan nemen. En Amstelveen krijgt het daardoor een stukje moeilijker. Toch een mooie diep En dan is het uh, Ronald Kalis, die kan die bal wegwerken. Bas Lemers tegen de grond gewerkt. Dan moet je toch behoorlijke kracht hebben om die man tegen de grond aan te krijgen. En schijnt dat die laat het, het spel doen. gaan want dat is het voordeel van Sandvoort. Michael Kyle. Met, nee, Nigel berg naar Keil. Keil, mooie beweging. Je ziet uh, uh, Michel de Haan, die wordt geplacht, maar niet gefloten buiten het spel. De Haan gaat schieten, en recht in de handen van de keeper. Als hij twee meter doorloopt, dan kan hij de hoek uitzoeken. Maar hij was een beetje uh, ja, ongeduldig waarschijnlijk. En schiet die bal recht op de keeper af, die daar dan ook verder helemaal geen moeite in heeft. En Amsterdam kan het spel weer gaan overnemen. via Verzand gezien aan de linkerkant van, de weg, van het veld. ...nog steeds op eigen helft. Ze kunnen er moeilijk doorkomen. Zandvoort uh, heeft goed positiespel. Nu is het inderdaad wel uh, dat uh, er iemand wel doorheen komt. En dan is er meteen twee, drie verdedigers om hem heen. Wordt neergelegd en penalty. Penalty voor Amsterdam. En ik denk dat jullie dat wel goed vinden als we die nog eventjes in de uitzending meenemen. Uiteraard. Hoor ik dat? Ja, oké. Okay, goed. Penalty. Uh, er was een overtreding daarvan. Even kijken. Ik denk dat het Bas Lemmens was. Zo te zien. Uh, die uh, torpedeerde de doorgebroken speler binnen de 16 meter. En de scheidsrechter, uh, goede scheidsrichter overigens, hoor, Die legt de bal op de stip. En Amstelveen mag proberen het gat van twee punten te verkleinen naar één punt. Het doet even de administratie die die scheidsrechter. Ja, dat is uh, toch wel een beetje nat voor, denk ik, wordt wat moeilijk misschien. Uh, het duurt. Raar is het. Ja, goed. Hij heeft de administratie gedaan. En. De speler van Amsterdam, linksbenige spelers, mag er zien mag proberen die bal achter de VET te schieten. De VET, die uh, eigenlijk bekend staat om een penalty killer, hij heeft er allemaal een stuk of drie, vier gestopt in die anderhalf, twee jaar, dat hij uh, onder de last zat van Zandvoort. Daar gaat die bal komen en hij stopt Hij gaat via de lach. Uh, nee, wat ik het zo eens zeggen. De VET uh, schiet, uh, die bal aan, gaat via de paal weg en Zandvoort kan uitverdedigen. Opnieuw heeft de VET voorkomen dat een, een, een tegenstander een penalty achter hem kan schieten. Goed gespeeld. 61 minuten, Frans Verlaat nog steeds met 3-1.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 Tut di? Ich mich? Oder anderen? Oder wir uns? weg hier kommen Dein Lippenstift ist verwischt Du hast ihn gekauft und sonst ich hab es gesehen Zu viel Rot auf deinen Lippen Und du hast gesagt Mach mich nicht an Aber du warst durchschaut Augen sagen mehr als Worte Du brauchst mich doch nicht hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind Ab heute Jetzt höre ich sie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 Ga snel over de Jad Fris. Er wordt nog even gediscussieerd aan de zijlijn met uh, assistent schrijfzetter van de Zandvoort. Maar de schrijfzetter is uh, heel erg zeker van zijn zaak. Amsterveen komt uh, terug tot 3-2. Door, eigenlijk door een klein foutje van uh, de vet. Want het komt de verse doel uit. Waardoor de tegenstander hem compenseren en heel makkelijk de 3-2 kan storen. 68 minuut 3-2. My 5 voor vier, hoog tijd voor de Bierskoopagenda. Op het Iets later dan gepland, maar dat komt door alle ontwikkelingen op het voetbalveld. Want dat is nogal spannend. Maar het is nu tijd voor het Bierskoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En dan hebben we het over Spelweek 9 en die is van 24 februari tot en met 2 maart 2011. Gnomio en Juliet, alle leeftijden, in Nederlands gesproken. Een animatiefilm over het, het meest beroemde liefdesverhaal in de geschiedenis. Maar dan met tuinkabouters. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om half 2. De laatste week, Dick Trom, alle leeftijden, Nederlands gesproken, bewerking van Cornelis Johannes Kiewicz, kinderboeken waarin Dick Trom niet blij is wanneer hij met zijn familie verhuist, van Dikkedam naar Dunhoven. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. New Kids Turbo, 12 jaar, bioscoopfilm die gebaseerd is op de Nederlandse com serie over een groep hangjongeren in het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. Donderdag tot en met dinsdag om 7 uur. De Tourist, een aanrader voor vanaf 12 jaar. Actiethriller met Johnny Depp als een Amerikaanse toerist... die in Italië in een web van intriges verstrikt raakt... door een ontmoeting met niemand minder Angelina Jolie. Dagelijks om half tien. En ja hoor, een nieuwe maand, dus een nieuwe keer cinema-nostalgie. Na het gigantische succes van vorige maand... waarin de zwart-wit uitvoering van De Jantjes te bewonderen was... en wat ongelooflijk goed bezocht was, is het aanstaande dinsdag middag. Tijd voor Rooie Zien. Een drama van Frans Weitz met zangeres Willeke Alberti in de hoofdrol. Dinsdagmiddag om half twee. Uiteraard koffie en thee met koek vooraf en in de pauze ook een heerlijk verfrissend drankje. Dus, uh, en dat zie je ook vaak gebeuren. Dan gaan ouderen die gaan naar de cinema nostalgie. Oh. It's right with me